12 uur. Jurgen Boekraat met TNW's Journaal. De 39 mensen die dood werden gevonden. in een koelwagen in het Engelse Grace kwamen allemaal uit Vietnam. Dat heeft de Britse politie bekendgemaakt. na contact met nabestaanden. Kort na de vondst van de lichamen, vorige week, dacht de politie nog dat het om Chinezen ging. In Vietnam zijn twee verdachten aangehouden. vanwege de mensensmokkel. De politie daar heeft nog meer verdachten in beeld. Er zitten al twee Noord-Ieren vast vanwege de dood van de 39 Vietnamese, onder wie de chauffeur van de koelwagen. In Baghdad en andere steden in Irak zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan... om te demonstreren tegen corruptie en de slechte economische situatie in het land. Bij de protesten kwamen vijf mensen om het leven en raakten zeker honderd betogers gewond... toen de politie met scherp schoot om de menigte uiteen te drijven... Het zou zijn gegaan om de grootste antiregeringsprotesten sinds de val van dictator Saddam Hussein. In de Indiase hoofdstad New Delhi is begonnen met het uitdelen van mondkapjes op scholen en universiteiten. De luchtvervuiling heeft zulke extreme waarden bereikt dat de noodsituatie is uitgeroepen. De overheid heeft 5 miljoen mondkapjes beschikbaar. Ook heeft het Hoge Rechtshof noodmaatregelen opgelegd zo mogen er vanaf maandag minder auto's rijden, liggen bouwprojecten stil en zijn scholen dicht. De concentratie fijnstof in New Delhi zou twintig maal hoger zijn dan het maximum van de wereldgezondheidsorganisatie. In de eredivisie heeft koploper Ajax met 4-2 gewonnen bij PEC Zwolle. Al na twintig minuten was het 3-0, maar PEC kwam terug tot 3-2 en kreeg kansen op de gelijkmaker. Kort voor tijd maakte Neres voor Ajax de 4-2.